Vijf uur, Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. Vakcentrale FNV wil op korte termijn verder onderhandelen... met de werkgevers en minister Kamp over het pensioenstelsel. Dat kan nu de vakbonden die zijn aangesloten bij de FNV weer op één lijn zitten. Ze kwamen gisteren bij elkaar om hun oneenigheid... over het toekomstig pensioenstelsel bij te leggen. Vooral FNV-bondgenoten lag dwars. Die bond was het oneens met het federatiebestuur dat inzette op zekerheid. Volgens FNV-voorzitter Jongerius is het gelukt om een compromis te bereiken... waarbij én de zekerheid van de pensioenen... en de kans op indexatie wordt gewaarborgd. Jongerius zegt dat de bonden nu weer als één blok kunnen onderhandelen... met de andere partijen. Wanneer het overleg verder gaat, is nog niet bekend. Een delegatie van de Libische opstandelingen... heeft in Washington niet de erkenning gekregen waarop ze had gehoopt. De delegatie sprak in het Witte Huis... met de nationale veiligheidsadviseur van president Obama... Die zei dat de Libische Overgangsraad een legitieme en geloofwaardige gesprekspartner is, maar wilde de raad niet erkennen als interim regering. De delegatie had daar wel op gehoopt. Erkenning is volgens hen nodig om het moreel van de opstandelingen hoog te houden, om internationale hulp te krijgen en om het regime van Gaddafi verder te isoleren. Een Franse vrouw heeft begin deze week per ongeluk een abortus ondergaan.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 Het weer, het is droog, met minima van 11 graden aan zee tot 6 in het binnenland. Overdag trekken vanuit het westen buien over het land, gevolgd door opklaringen en later weer een enkele bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij onze uitzending vannacht. We zijn er nog tot 7 uur. In dat laatste uur ontvangen we de tweede vroege vogel in onze krasse knarre maand. En dat is niemand minder dan componist Ruud Bos. Geboren in 1936, dus piepjong is hij zeker niet meer. Het is een waardig opvolger van Donald de Marcas, die hier vorige week de gast was. In dit uur ook muzikaal talent, een wat jongere blom, Ilse de Lange. Zij is te gast in een bijdrage van de KRO getiteld Voor een Nacht. Op 13 mei 1977 werd de getalenteerde zangeres geboren. Ze begon op achtjarige leeftijd als playback-artiestje... en sleepte toen al prijzen in de wacht. Met haar live repertoire won ze maar liefst vier keer in Edison... en ze bereikte met haar albums vele malen platina. In 2009 was Mark Stakenburg in gesprek met deze succesvolle artiesten... na aanleiding van haar cd Incredible. Ilse de Lange vierde gisteren haar 34ste verjaardag. We gaan nu terug naar januari 2009. Als nacht is maken we vuur, dansen, spelen, verhalen horen. De verhalen gaan over wie ben je als een mens. De verhalen gaan over. Een hele goede nacht. Al meer dan tien jaar houdt deze zangeres zich staande aan de top van de Nederlandse muziekwereld. En ook haar laatste cd, So Incredible, is weer een doorslaand succes. Hoe doet deze goedlachse en opgewekt ogende vrouw met dat gouden stemmetje dat toch? Bestaat er een recept voor of is het louter talent? Ilse Lange, een zangeres die zich niet in hokjes laat plaatsen... of zich een navelpiercing laat aanmeten om de verkoopcijfers op te stuwen. Een artiest die weigert om al playbackend de wereld rond te reizen... om haar cd's te promoten. Voor Ilse komt de muziek op de eerste plaats. En de rest, ach, is een beetje bijzaak. En dat hoor je terug in de muziek. Een hele nacht. Ja, onze... ja, nou. Je zit in de stemmen te lachen. Ja, nou, dat is een mooie intro. Ja? Ja. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Gefeliciteerd met je, met je nieuwe plaat, met ja, je dank nieuwe cd. Je. Dank en je ook al. met het uh, succes van die plaat. Mm -hmm. Wederom, wederom. Was het een zware bevalling om hem te maken? Helemaal niet. Nee, het ging echt als een speer voor mij, ja. Het ging gewoon heel erg goed. Het was wel dat ik... Uh, nou ja, voor, voor deze plaat heb ik uh, met... voornamelijk, ja, hele grote producers gewerkt. Met heel veel uh, ervaring. En allemaal grote hits met hele grote mensen en zo. Beroemde mensen. Ja, en dat... Uh, um, nou, de mensen waarmee ik nu heb gewerkt... ook zeer ervaren, maar toch... Uh, uh, uh, wat minder, zeg maar, op hun cv als uh, hiervoor. En uh, waar ik eerder, zeg maar, voorheen met vraagtekens in de ogen soms naar de grote producer keek van... Uh, nou ja, wat zullen we dan doen? Uh, en dan gaf hij een aantal scenario's waar ik uit kon kiezen. En dat voelde dan allemaal heel veilig en vertrouwd, want het kwam altijd wel goed. Mm -hmm. En uh, nu keken soms mensen naar mij met vraagtekens in de ogen... dat ik dacht, oké, okay, nu moet ik gaan bepalen... gaan we linksaf, rechtsaf uh, of rechtdoor? En. Uh, uh, Daar vond ik soms ook natuurlijk wel heel spannend. En dan nam ik wel die beslissing. En, uh, maar soms ook wel met wat smeerhandjes. En, uh, en ja, goed, het heeft wel heel goed uitgepakt. En dan heb je natuurlijk nog, uh, ja, nog een fijner gevoel als het dan daarna ook allemaal zo goed uitpakt. Nou, ja, nou ja, je hebt inmiddels de nodige ervaring toch? Uh, ruim ja. tien jaar uh, bezig. Ja. Wat, wat wilde je met deze plaat muzikaal bereiken? Nou, ik wilde heel graag uh, uh, wat meer up-tempo liedjes. Uh, want ja, als ik zelf met een gitaar zit... dan gaat het toch heel snel naar, naar mineur. En allemaal een beetje droevig en treurig. En, uh, en langzaam ook vooral. Uh, ik weet niet, dat, dat, dat gebeurt gewoon snel als je met een gitaar alleen op de bank zit. En, dus ik wilde me eigenlijk wel een beetje toe zetten... om uh, ja, wat meer up-tempo materiaal te schrijven. Ook misschien wat, wat luchtiger en wat meer fun erin. En, uh, dus uh, ja, toen ik daar zo openlijk over sprak met een aantal mensen... Uh, toen kreeg ik wat suggesties. Van, nou, misschien moet je eens naar Zweden of zo. En toen dacht ik eerst, ja, Zweden is dat niet te, te poppy of te gelikt? Of, uh, ik was wel een beetje huiverig voor, maar toen dacht ik... nou, ik probeer het gewoon en dan zie ik wel... Uh, die lessen heb ik inmiddels geleerd, dat ik gewoon ook denk kan proberen, en dan denk ik van oh, dat is niks voor mij, was mooi geprobeerd. Mm -hmm. <laughs> dus uh, ik naar Zweden en uh, uh, daar zat ik met een producers duo en met een songwriter uit New York. Want ik had wel zoiets van ja, ik wil wel ook een soort van wat meer traditionele songwriter erbij, gewoon met een gitaar. Um, en uh, nou ja, dan begonnen we vaak vanuit de computer dat er een soort van. Uh, ja, Drumloops en dat soort dingen. Wat, wat mij er dus toe zette om uh, meer uptempo te denken. En dat nou, lukte, joh. Echt uh, geweldig. Ja. Dat is wel echt iets nieuws voor jou. Om met drumloops te werken. Om met moderne geluiden ja. te werken. Dat, dat was de uitdaging die, die je aanbelde. Ja, nou, met Pet was het uh, met Pet Leonard. Op de vorige CD, The Great Escape, was het al wel een beetje ingezet. Uh, uh, om op die manier te schrijven. Pet maakt ook wel gebruik van, uh, van de gekke sounds en zo. Ik bedoel, hij heeft natuurlijk ook met, uh, met Madonna gewerkt. En dat komt dat natuurlijk ook uh -huh. altijd van pas en zo. Maar um, ja, ja, om echt te beginnen vanuit, uh, vanuit die wereld, dat was wel anders. Er vielen mij drie titels van nummers op. Something Amazing, Miracle, and So Incredible. Wat een verwondering maar allemaal. Maar positief ook, hè? Ja. Een verwondering vooral, toch? Ja. allemaal Wat gebeurt ja. er met mij? Ja, ja. ja dat, en dat gaat gewoon wel op met hoe ik, hoe ik me ja, sinds een paar jaar voel... dat ik wat, toch iets meer rust uh, in mijn lijf heb en, uh, en ook... Live heeft het wel gewoon een ontwikkeling doorgemaakt. Ik was eerder op de bühne met name toch ook wel een beetje ja, schuchter. en uh, Ik durfde nog niet zoveel. En uh, dat had te maken met dat het allemaal voor mijn gevoel perfect moest. En, en ik was toch wel vaak nog geïntimideerd. Uh, meer door het publiek had ik het idee, ik, uh, dan misschien nog wel andersom. En uh, ja, dat legde zo'n druk op mijn lijf. Uh, dan ging het soms wel eens door op slot. En dat uh, kan... Uh, in, in sommige momenten was dat ook nog wel mooi of zo. Maar uh, uh, het zorgde wel heel veel, heel veel spanning bij mij live. En uh, sinds een jaar of, uh, nou ja, ik denk zo rond The Great Escape, iets daarvoor... Um, heb ik geprobeerd om daar wat losser in te worden. En uh, ja, toen konden we ineens het voorprogramma doen van, uh, van Marco hier in, in het Gelderdoom. Mm. Dat was, ik weet niet, veertien keer of zoiets uh, uh, in zo'n hele groot uh, stadion. Ja, Toen moest ik er natuurlijk wel aan. Ik kon natuurlijk niet op één plek heel soort van blijven staan. Dus ik, ik, ik moest iets gaan doen aan, aan, aan mijn, ja, uh, mijn, mijn bühne-presentatie, zal ik maar zeggen. En, dan moet je toch nadenken van ja, waar sta ik? Wanneer? En op welke manier, zodat ik niet half buiten adem ben. Weet je, dan moet je dan eerst allemaal over nadenken. En hoe ja, en dan klap ik in mijn handen. Ja, als ik dat gewoon heel een soort van timide doe, dan <lacht> ziet niemand dat. Nee. Dus dat moet wel groot worden. Dus. T toen is het wel echt iets uh, bij Je mij. Ik uitgedaagd. Uh, ja, ik werd ja. uitgedaagd. Ik ben aangegaan. Ik vond het best wel eng in het begin. Maar het heeft wel uh, een knop omgezet. Dat ik, en nu is het Hek van de Dam. Nu ren <lacht> ik van links naar rechts. En uh, ja, en, uh, ik voel me zoveel lekkerder op die bunnen. Het is echt. Uh, ik ben veel ontspannender daardoor geworden. En dat hoor je dus ook weer terug dan in die cd, ja. We gaan het erover hebben, Ilse. We gaan het over je lange carrière hebben, over je liefde voor de muziek. Mag ik je ook nog wat keuzes voorleggen? Ja. Wil je er eentje van kiezen en, en daar dan een korte uitleg bij geven? Ja, ja? <laughs> ik zal het proberen. Joop van Liefland of Ruud Hermans? Oh, <laughs> ja, is, ja, poe, dat is eigenlijk niet... Ja, dan, ja, dat is moeilijk, zeg. Dat is ook de bedoeling. Ja, dat dacht ik al, ja. Ik was er al bang voor. Ja, er zijn zo verschillende mensen natuurlijk... die allebei zo op een verschillende manier hun invloed hebben gehad... op mijn, uh, op mijn muzikale carrière. Ik, ik dan zeg ik Ruud. Want? Ruud Hermans. Um, omdat ik met Ruud gewoon veel meer toch op, op het uh, op podium heb gestaan. En... Um, um, door Ruud ben ik met heel veel muziek ook in aanraking gekomen. Doordat hij het programma presenteerde: Caros Country Time. En uh, één keer in de maand was er dan ook een live uh, programma. En dan ging ik heel vaak met mijn ouders naartoe. Ja, en dan kom je ineens in aanraking met heel veel singers-songwriters uit Amerika. Ik heb Rob Crosby, waar ik op de eerste plaats heel veel mee heb geschreven, heb ik daar leren kennen. Dus uh, ja, dus toch wel, Ruud is wel heel bijzonder voor mij. Ja. De schoenenreus of cowboy lazen. <laughs> Uh, de schoenenreus, ja. Want ik heb nog steeds niet echte cowboylaars, heb ik het idee. En de schoenen, daar ja, heb ik toch gewerkt. Dus dan kies ik voor de schoenenreus. De regie stevig in handen hebben... of je laten meevoeren door de muziek? Meevoer, laat me meevoeren door de muziek. Ja. Ja. Maar ja, niet helemaal los, of zo. <lacht> Playback hoort nu eenmaal bij het promoten van een plaat, of ik slik nog liever een vlieg in dan dat ik playback. Nou, toch wel nu het eerste. Dat is wel een verschil met tien jaar geleden... waarin ik heel stik zei, ik ga nooit playbacken. En uh, ik moet zeggen, tot nu toe heb ik volgens mij... ik heb het één keer gedaan, ooit eens. Ook echt de, de zang geplayback, maar voor de rest kun je meestal... Um, live zingen en dan is de band soms playback. En dat vind ik nog niet altijd helemaal leuk. Maar ja, het is dan soms een concessie doen, ja. Ilse Lange te gast in deze voor en acht Hier is je nieuwe single, Here's a Miracle. Someone put a lock on this old door. It's been beaten up and used and more.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 gone. Miracle, een nieuwe single van haar cd Incredible. Ze is de gast in deze voor je nacht. Ilse, behalve je nieuwe plaat heb mm -hmm. ik ook je, heb ik ook de je eerste, eerste cd meegenomen. World of Heart, 1998. Goed uh, tien jaar geleden. Ja. En als ik deze hoes bekijk, dan zie ik daar een, een prachtige vrouw op staan. Uh, zou jij voor mij deze, deze vrouw eens nauwkeurig willen beschrijven? Oh. Nou, uh, ja, nou, ja, moet ik vast zeggen. No, wist nog niet zoveel van kleding af en uh, uh, permanent. En um, um, heel naïef, al dacht ze dat zelf toen niet. <laughs> is dat genoeg? <laughs> nou, het, het, is, het is een begin. Wat is de gemoedstoestand van deze vrouw op die foto? Ja, ik, ik wilde toch heel graag uh, serieus genomen worden, had ik het idee. Dus het moest allemaal een soort van serieus op de foto... en uh, een beetje nadenkend. Uh, ja... Dat vond ik toen wel heel belangrijk. Ja, dat vind ik nu heel veel een stuk minder belangrijk, moet ik zeggen. Ja. <laughs> je wilde het serieus genomen Er staat toch nog wel wat pretentie in mij, vond ik. Als mm -hmm. ik nu terugkijk. Mm -hmm. En um, dat is er. Uh, ik, bedoel, ik begrijp het niet verkeerd. Ik wilde. Uh, weet je ook kwaliteit van de plaat, ook hoe het klinkt en zo. Ik ben, ik, ik, uh, wat dat betreft zit ik er nog wel hetzelfde in. Maar. Uh, wat ik net zei, weet je ik ben wel losser erin geworden. En ik geniet meer. Dat wou ik zeggen, want als ik nou de nieuwe uh, mm. hoes kijk... van je nieuwe cd, dan zie ik... Dan zie ik is dit dezelfde mevrouw, ja. alleen ze lijkt tien jaar jonger. Goed, hè? Ja, dat is dan ja. Nou, mooi, bedankt. Ben je me het met me eens? Ja, nou, ik, ik, ik, het is zeker wel... Dit je, was je... heel stijfjes, hè. Echt zo, als ik daar nou kijk, denk je, jeetje, truttige toestand. Ja, ja. maar, maar ja, wie, wie, is toen... wie, wie is dit dan? Wie is dat op de nieuwe cd dan? Hoe, ja, dat u... ben ik nu. Dat ben je nu? ja. En dat is wel heel erg veranderd. En dat kon, ja, ik ben een beetje een laadbloeier, zou ik dat maar zeggen. Ja, ik ben een beetje een laadbloeier. vind ik zelf. In welke zin? Ook qua gewoon uh, simpele dingen met haar en make-up en zo. Ik was toch al een beetje truzig, vond ik uh, in het begin. Ja. Ja. Als ik dan nu dingen toen denk, hoe kun je nou zo'n broek aan doen? Het lijkt wel een tent. Denk maar ik, nou, was dat jouw eigen keuze om die broek aan te doen? Of dat ja, het tegen jou gezegd? Ja, nee, dat was heel, in het begin had ik echt heel wist ik veel dat de mensen waren die je dan zo prachtig konden opmaken. En, uh, en, uh, en, en dat de mensen mensen die misschien ook eens een keer wat advies konden geven over kleding. Dat de, ik kocht gewoon mijn eigen kleding. En uh, ik dacht dat dat hartstikke leuk was. Nou, dat was het dus niet. vond <laughs> vind ik nu. <laughs> maar ja, dat, weet je, dat was toen dat is ook wel weer leuk dat het zo anders was als nu. Dus, ja, uh, dan gaat het er ook over dat je, dat je dicht bij jezelf wilde blijven. Dat je het moeilijk vond om dat aan ja, andere mensen over te laten. Ja, dat had ik heel erg. Ik was heel erg... Uh, ik had toch wel een beetje een muurtje om me heen. Van, uh, ja, ook, ook naar de platenmaatschappij, ik was toch wel uh, heel erg bewakend van. Oh, dit is wat ik doe. En dat verandert dus helemaal niemand. En uh, vandaar ook, weet je wel, die statements van uh, playback. Uh, en dat soort dingen, uh, toch wel een beetje starre houding. En het uh, heeft natuurlijk zijn voordelen, maar het, heeft ook wel, het was ook wel een beetje krampachtig. Maar waarom was dat dan zo? Waarom? Vraag je niet aan een verstandige mensen... waarom heb je niet meer dan toen hè, op hun oordeel vertrouwd? Waarom was ja. dat zo moeilijk voor je? Ja, toch bang dat ze me wilden veranderen of zo. En um, uh, ja, misschien je niet realiseren dat je, zoals ik er nu over denk... je wel, soms dingen kunt proberen. En waardoor je eigenlijk veel meer van jezelf leert. Dat je ook weet, van, nou, dit hoort dus echt niet meer ook erachter... omdat wat je niet wil... Um, ja, ik denk dat dat gewoon ook te maken heeft met vol, wat volwassener worden en uh, ervaringen uh, krijgen en. Ja, ik wist, ik wist niks, joh. Ik wist helemaal niks. En uh, dus ik dacht, ja, uh, oké, okay, jullie hebben mij getekend. Weet je wel, dit is wat ik doe. En uh, na, de eerste, na het eerste album, wilde of Third, wat dus uitermate succesvol was... 500.000 exemplaren ja, verkocht. toen wilden ze dus heel graag in Nashville... dat ik met een andere producer ging werken. Nou, dat vond ik echt belachelijk. Wat een onzin. Dus ik, ze wilde graag dat ik, uh, volgens mij heet die man... Uh, Barry Moore of zoiets, ik weet niet veel. De producer van Faith Hill in ieder geval. Garren mm -hmm. Belmore, ik weet niet meer. Mm -hmm. Maar uh, in ieder geval, uh, ja, met die producer wil je toch niet. Ik dacht van, ja, Barry Beckett, dat vind ik, ik zo'n aardige man. En we hebben net een plaat gemaakt heel goed doet, hij het. Ik kon het gewoon helemaal niet. Ik snapte niet dat dat, dat dan überhaupt werd voorgesteld. Nee. Dus ik zei, dat doe ik niet. Was je lastig? Dus ik denk dat men mij wel als zeer lastig heeft. De koppig, ja. Ik was wel... Ik had natuurlijk kunnen denken van nou, ik probeer, laat ik gewoon eens kijken wat, wat er dan gebeurt. Misschien was het, had het wel heel verrijkend gewerkt of zo. Ja. Ja, wat je was... nu wel durft, naar Zweden te gaan? Wat, ja. je, wat, je, wat, je, wat je vertelde om eens te ja. kijken wat er gebeurt als je met, met andere, ja. totaal andere mensen gaat ja. werken, dat, dat durfde je toen nog niet. Ik denk ook dat ik een beetje mensen, weet je wel, mijn, de, de eerste band wat ik toen had, waren allemaal een soort van puristen ook, weet je wel. En uh, um, er heerste gewoon ook wel zo'n gevoel van, oeh, de grote boze plaatmaatschappij. Um, dus ik denk dat ik dat ook een beetje overnam van mensen om mij heen. Van, oh, ja, nu ja, is dat heel anders. Dus de scène waar jij vandaan kwam was toch de scène van de singer-songwriters ja. en van de. Het moet allemaal van wel, van blues, je en gaat en niet je roots verlogen. En ja. allemaal dat soort zaken, weet je ja. wel. Dus het was dat, wel dat heb je wat, wat, je, wat je wel altijd hebt gehad, volgens mij... is dat jij een hele aaibare zangeres bent. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, dat denk ik ook wel. Ja, omdat ik, ja, uh, uh, ja. ik ben niet iemand die zich uh, denk, uh, heel erg... So, soms so, voor, voor, volgens sommige mensen misschien zelfs wel te weinig... sterachtig gedraagt, ja. Ja, want jij hebt een, uh, kan ik mij zo voorstellen... echt heel persoonlijk contact met jouw publiek. Mm -hmm. Als ik jouw publiek ook zie bij optredens, die zijn met jou begaan. Ja. En als jij op dat podium daar staat... dan zie ik dat jij ja, echt contact hebt met die mensen. Dat je dat ook heel belangrijk vindt om dat contact te hebben. Ja, omdat het, het ontspant me ook. Maar uh, ja, en, en, ik vind het leuk om die reactie uh, te zien ook ja, Hoe ver gaat dat contact? Gaan mensen jouw uh, hele intieme brieven schrijven... waarop ze verwachten dat je dat eigenlijk binnen een paar dagen beantwoordt? Nee, nee, op zo'n persoonlijke manier heb ik... Uh, mensen sturen wel brieven, maar uh, ik ga geen, uh, geen uh, brieven terugsturen. Nee, maar verwachten ze dat van je? Heb je die, die brieven krijg je Sommige wel. Sommige mensen verwachten dat wel. Ik denk dat het trouwens bij elke artiest wel is, hoor. Um, het is, dat is natuurlijk een heel apart iets. Dat mensen het gevoel hebben door je muziek... Uh, um, ja, dat ze toch op, dat, op, ja, op die manier dan dingen met je willen delen... Nou, die in uitermate persoonlijk zijn. Ze kennen jou. Hebben ze het idee? Ja, ja, hebben ze het idee. Ja, dat ze me kennen. En ik denk ook, bedoel, ik ben gewoon, ik ben op de bühne niet een heel ander persoon als bijvoorbeeld nu. En uh, uh, dus daar hebben ze ook wel voor een deel gelijk aan. Maar het is natuurlijk, uh, ja, of, of of dat dan al toelaat, weet je wel, om, om te zeggen van, ik ken Nielsen, dat weet ik dan ook weer niet. Maar <laughs> en, oh, en dan, ik vind, het verbaast me wel, dat, hoe persoonlijk mensen durven zijn in. Um, ja, in hun brieven of uh, mailtjes of weet je wel. Dat ze hun hele levensverhaal even aan je voorleggen. En, uh, en dat, dat, dat het is bijzonder hoe muziek daar dan een rol in speelt bij mensen. Vind ik heel prachtig. Soms maken mensen het ook wel te belangrijk, denk ik. Weet je wel. Uh, ik, ja, Winnie, ik, ik vind dat moeilijk. Maar ik vind het ook wel mooi, maar ik vind het ook wel soms moeilijk. Want dan denk ik van ja, ik heb ook die antwoorden niet denk dan. Ik, ik, ik kan ook met dingen. Dat ik denk, hoe moet ik hiermee omgaan? En, en um, ja, doordat je dan bekend bent, denken mensen meteen dat je heel veel wijsheden al bezit misschien. Maar dat is helemaal niet waar. Ik wil je een, een andere grote zangeres uit Nederland laten horen. Ze begon ongeveer zo gelijk met jou. Ja. Anouk. No trouble, still I worry that I might have to lose you. You see, I've been alone for so long, baby. Now I cannot explain. I've been alone for too long. I took the chance to lose you. No, I strength but now i got you i got you by my side gonna make this work i must have been alone for too long baby now i cannot explain i've been alone for too long i took the chance to lose you All the things I've done when I was alone I can understand myself now It's amazing You amaze me And my life begins with the songs I sing And the love you bring to me It's amazing You amaze me But now you ask me What is on my mind But I cannot explain I must have been alone for two took the chance to lose you. Oh, no, I must be insane. I've been alone for so long. I'm not gonna lose you. Oh, I cannot explain. I've been alone for so long. Took the chance to lose you. Die andere grote zangeres, Anouk en Too Long. Um, Ilse Lange, vergelijk jezelf eens met Anouk. Oh, <laughs> um, mm, nou, ik denk dat we uh, allebei... Als ik interviews lees van Anouk... dan, uh, dan zie ik wel heel veel overeenkomsten. Dat we eigenlijk wel heel erg duidelijk uh, beeld van onszelf hebben... waar we naartoe willen, wat we absoluut niet willen. Um, dat soort dingen komen wel heel erg overeen. En uh, ik denk dat we allebei een heel eigen geluid hebben... Wat, uh, iets eigens. Dat is denk ik het belangrijkste. En dat vind ik ook mooi. Daar hou ik ook van. Weet je, ik hou niet van elk liedje van Anouk of zo. Maar het, ze heeft absoluut haar eigen ding. En dat vind ik, uh, vind ik heel mooi. Ik vind heel veel zangeressen tegenwoordig... Um, um, ja, ik weet niet. dit is heel knap. Je ziet heel veel mensen op hele jonge leeftijd al enorme... Een soort van techniekbeheersing en uh, riddles. weet je van die uh, Mariah kerry achtige capriolen en zo. <lacht> dat ik denk, hoe doe je dat? En uh, uh, dat, vind ik heel, dat vind ik dan enorm knap. Maar dat komt niet aan bij mij, althans. Ik, uh, ik heb liever dat af en toe kraakt en dat het af en toe zucht. Het en dat is het technisch uh, mooi, maar het brengt te weinig over. Nou, nou ja, voor mij is de emotie de belangrijkste factor. En als het dus technisch heel goed is, maar het is een soort van, ja, ja... Er zit geen gevoel bij, dan, dan of interpretatie van die tekst is Komt niet aan, ja. Dan, dan, dan heb ik er niks meer. Dan kan ik het heel knap vinden. Hoor. Dan kan ik daarom wel kan, kan ik het dan wel respecteren, maar dan doet het weinig voor mij. Zeg ja, maar. ik vind het mooi dat je begint met de overeenkomsten. Wat zijn de verschillen, denk je? Um, ik denk dat, ik denk dat, uh, ja, ik ken Anouk niet goed genoeg om, om natuurlijk persoonlijke dingen dan wat te zeggen. Dat is meer dan, zoals ik het oppik dan uit de media. Zodat zij, uh, ik, ik, ja, zij is misschien wat grover in, in, in meerdere opzichten. Weet je wel, wat, wat, wat um, ja, zoals ik nu zoek naar woorden... heeft zij ze waarschijnlijk al drie keer, weet je wel, drie minuten geleden had ze ze al bedacht. Ja? Ja, dan probeer ik toch, weet je wel, gewoon, ja, net, mijn nette weg te vinden om, om het dan te zeggen. En zij ze, ja, zo, baf, baf, baf. Dat vind ik dan ook wel weer je cool. Hebt toch, jij zo. hebt ook ooit een, een duet met haar willen doen, hè? Nou, in een, in een, dat is echt ergens in het begin geweest... dat ik ooit eens bij haar management heb gezeten... om eens te vragen van, goh, zou dat niet leuk zijn om... Zou van, dat volgens zijn mij heeft zij daar he? keihard om gelachen of oh, zo. Weet oh. je? Dat is ook wel een type. Ja, ik weet niet of dat zo is, maar dat denk ik. Misschien weet ze het wel helemaal niet. <lacht> maar, nou ja, ik denk... Zou je het nog zien zitten? Uh, het hoeft niet per se, zo. Maar zou zij nu komen van... oh, ik hoorde ze, vannacht op de radio bij... ze praat zijn natuurlijk helemaal niet. Maar <laughs> <laughs> ik hoorde op de radio dat jij... nou, dat is allemaal hartstikke leuk. Dan, nou, ik sta, daar sta ik dan open voor, weet okay. je wel. Moeten we maar eens kijken. Nou ja, over, over een paar maanden komt dan ook uh, over maar de Maar ik denk dat zij er helemaal niet wil. Nee, nou ja, <laughs> en dat is ook prima. Dat is ook prima. Laten, we, laten we even teruggaan naar jouw prille begintijd, uh, Ilse. Uh, dat, is, dat is 1995, echt het begin van jouw carrière. Zelfs mm -hmm. nog... Ruim voordat je een plaat hebt gemaakt, 1995. Je bent dan te gast bij Paul de Leeuw. Moet jij je naam ook Amerikaan zeggen? Die lang heet? Die lang. Like, oh, like Katie Lang. Oh, wat, goed. wat doe je op dit moment? <lacht> um, nou, ik werk nog een beetje bij, maar de hoofdzaak is zingen. Dus. En wat doe je voor werk dan? Uh, ik verkoop schoenen. <lacht> je verkoopt schoenen. <lacht> en zingend, of hoe doe je dat dan? Schoenen! schoenen. schoenen. En bij welke schoenenfabrikant werk je dan? Ik uh, werk bij schoenrijf. <laughs> oh, daar heb ik ze um... van silence that's fallen between us is the loneliest sound that I've heard How can we find forgiveness If we can't find the words and we don't talk and we don't speak When we don't share all the Feelings that I buried so deep How can we know what's hidden behind these walls When the door's locked When we lose touch When you and I lose sight of us The honesty's lost And the tears say it all When we don't talk Hey, wat zijn nou de plannen? Wat gaat er nou specifiek gebeuren? Want in augustus komt de CD uit. Wat ja. ga je dan nog doen? Dat gaat dus eerst in Europa uit. Dus ik, als het aanslaat, veel spelen en uh, veel promoten natuurlijk. En volgend jaar komt het waarschijnlijk uh, in Amerika komt het dus uit. En dan hoop ik de dus daar contour en... Mhm. Mm mm -hmm. Nou, dat is allemaal niet gebeurd. Ik ja. kan daarom nou lachen. Ja, natuurlijk kan ik daarom lachen. Het is geweldig als je ook denkt dat dat echt gebeurt. Ook. En het was ook de bedoeling, weet je wel. Ja. Uh... Eerst even over het zingen wat we net hoorden. Ja. Wat, wat vond je van het zingen? Als je jezelf 14 jaar geleden dit stukje heel knap uh, a cappella hoort zingen. Nou, ik, ik hoorde dat ik heel erg zenuwachtig was. En, uh, uh, ja, en, en ik hoor nog wel een soort van. Ik, ik was natuurlijk heel erg geïnspireerd door van allerlei. Uh, um, moderne country-artiesten, zeg maar, Trisha Eewood en zo. En uh, daar hoor ik toch wel een beetje nabootsing ook uh, af en toe. En, uh, Je bent lekker aan het galmen. En het galmt goed, ja. Ze hadden er ook wel zo'n hemelsgalmpje ja, op gezet, ja, ja, ja, ja. Maar uh, ja, ja wel, ik vind het mooi om dat terecht te horen. Ja, het ontroert me wel. Charmant, ja, hè? Ja, dat met name. Ja, dat <laughs> ik dan ook die plannen al wel vertel. Dat ik denk, oh, ja, mooi. <laughs> ja, ja. Uh, drie jaar later dan, dan ben je in Amerika, ja. uh, in Nashville. En Ruud Hermans die maakt daar een programma over jou. En the tears say it all, we don't talk. The honesty is lost. And the tears say it all, when we don't talk. Ehm, uh, iets bereiken. Uh, ehm, een, een ding, iets achterlaten. Voor mensen. Een indruk. En tot nu toe, hè, wat, wat die droom betreft, komt die uit tot nu toe? Hij is al heel ver, ja. Maar elke keer als je dan bij die droom bent die je had, dan verleg je hem weer. En dan, uh, dan maak je weer nieuwe dromen. En dan ga je weer daarop af. Een, een droom is een doel. Mm -hmm. Raak je wel eens in paniek zo? Van, kan ik het wel waar maken allemaal, wat ik wil? Ja, paniek is gewoon bord, Maar ja, je bent wel eens een keer uh, twijfeld. En uh, mm. dan, dan, dan zit je zo van, ja... Uh, kan ik het allemaal wel. En uh, weet je wel, oh, die verwachtingen zijn zo hoog dan, weet je wel. Nou, oké, okay, verwachtingen zijn ook. Hoe eindigt die droom? Ja, die droom die eindigt nooit, denk ik. Dat vind ik wel weer een mooi antwoord eigenlijk. Die droom die eindigt nooit. Deel van de droom was inderdaad die plaat uitbrengen in Amerika, ja. daar toeren. Je ja. kon er net op lachen. Ja. Toen niet, hoe groot was de teleurstelling, toen, toen het allemaal ja. Ja, toch, toch anders ging. Oe. Ja, nou ja, dat was niet leuk. Ik kwam erachter eigenlijk op het moment, ik was um, uh, nou ja, Nederland ging het heel goed met World of Hurt. Het heeft, uh, daardoor heeft die plaat ook echt een soort van hele lange looptijd hier in Nederland gehad. En nou ja, Toen gingen we op een gegeven moment als een beetje vragen stellen van, ja god, wanneer komt die dan, wanneer is die release releasedatum dan in Amerika? En wanneer moet ik mijn koffer pakken en die kant op? En uh, hupsakee. En, uh, uh, en toen bleef het soort van stil. En, uh, en toen had ik zelf, moet ik zeggen, ook wel zoiets van, god, voor mij was die World of Earth plaat alweer eigenlijk een beetje achterhaald. Ik had toen heel veel live gespeeld, meer dan die tien jaar ervoor waarschijnlijk. En, uh, uh, dus ik voelde hoeveel van, ik heb me toch wel weer ontwikkeld. Dat zou ik ook wel graag eigenlijk mee willen nemen als ik dan naar Amerika ga. Dus op een gegeven moment in de gesprekken was het zo van... nou, misschien moeten we gewoon beginnen aan plaat twee. Dat was Live and Love. En uh, nou ja, daar ben ik vol ingestapt toen die plaat maken. En toen op een gegeven moment die plaat uh, uh, bijna af was... toen kregen we een soort van berichtje... dat we maar eventjes een soort van pauze moesten houden. Nou ja, dan denk je natuurlijk van... wat is er aan de hand? Dus, uh, um, en toen kwam het hoge woorden uit... na nou, nou, nou, ja, vele stiltes eigenlijk... Uh, van, uh, ja, dat ze, dat ze niet die plaat uit gingen brengen. Ze gingen niet verder. En um, dat, dat, dat was het dan eigenlijk. Ja, en hoe sta je dan te kijken... Nou, toen heb ik echt wel even... Tuurlijk, dat is dan wel een soort van teleurstelling. Ik was eigenlijk meer boos. Dat ik dacht van, dat kan toch helemaal niet? Want we hebben toch een contract? En uh, meer zo. Ja. Je vecht lustig van, van, ja, maar potverdorie, dat kan niet. En uh, uh, moeten we niet een advocaat? En moeten we dan niet een rechtszaak? En hoe moet dat dan? En nou ja, met een aantal mensen daarover gesproken... En, toen werd mij wel snel duidelijk dat je natuurlijk dan eigenlijk de kleine muis bent tegen de over de grote olifant. En ja. Probeer mij in één zin te vertellen waarom het nou niet is doorgegaan. Nou, dat kan ik. Nee, Eigen, eigenlijk weet ik het niet. Het, nee? het zijn denk ik een heel aantal factoren die daar bij heb graag waarin zeker ook de factor zal vallen van dat ik niet de meest meegaande artiest was. Dus ik had inderdaad, een beetje, weet je wel, toen zij wilden uh -huh. dat ik een tweede plaat ging maken... en hadden zij eigenlijk een andere producer voor ogen. Want World of First vonden zij niet country genoeg in Nashville. En, um, uh, en het was natuurlijk te country voor bijvoorbeeld L.A. of zo. Uh -huh. Dus uh, ik bungelde eigenlijk overal tussenin. En uh, dat was een probleem. Dus vandaar dat zij, denk ik, hebben voorgesteld een ander producer. Nou, dat, wilde, dat vond ik echt wat een belachelijk voorstel. Dat kon ik me gewoon niet indenken, dus dat wilde ik niet. Heeft het dan toch ook te maken met de Nederlandse mentaliteit? Dat wij toch iets minder gedwee zijn. Wellicht dan Amerikanen, hè. Als het grootste succes om de hoek ligt, dan willen Amerikanen... misschien nog wel wat makkelijker meegaan dan wij. Mm -hmm. Wij moeten dan toch gaan playbacken en pootjes geven en opzitten... en je aanpassen en misschien een ander jurkje aantrekken. Iets wat jou dus helemaal niet, zeker toen, te pas kwam. Ja, Absoluut, dat zou absoluut een factor zijn geweest. Wil je met me gaan luisteren naar Sabrina Starke? Jazeker. In Rotterdamse. En zij zingt Do for Love. In step four, letter word we all know. Ever felt a shone at one time. Vound and lost and sometimes. But when you find it, you should keep it Simply cherishing Just like a best friend It's that full letter word The original peacemaker That's universal and strong And with it, you can never go wrong Cause now you know The next time around Cause when you call upon it Make sure to pass it on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 fade away. een grote belofte, Serena Stark en Do For Love. En ik laat je dat horen, Ilse de Lange, omdat yeah. deze zangeres... ze dus is ietsje jou, um, ouder dan, dan jij was in het begin van je carrière... maar ook deze zangeres wordt nu een hele grote uh, toekomst voorspeld. Die CD die komt uit op het hele befaamde Blue Note label. Internationale doorbraak wordt er yeah. gezegd. Zou jij haar advies kunnen geven, denk je? Poh, ik denk het niet. <laughs> um, ja, nee. Ja. Wat zijn de valkuilen? Waar moet zij voor uitkijken? Ja, wat ik heb gedaan, ja, of dat nou goed is geweest, is gewoon toch op je gevoel uh, varen. Weet je en, uh, ja, en dingen gewoon proberen. Meer, meer openstaan dan ik, laat ik het zo zeggen, in het begin dan. Ja, ja meer, uh, ja, bedoel, als je er maar niet meteen aan vast zit of zo, uh, uh, ja, probeer gewoon dingen uit. En, uh, en probeer die horizon maar wat eerder te verbreden dan dat ik misschien heb gedaan. En komt er dan toch ook bij kijken dat je, dat je ja, wel advies moet aannemen? Of, of in hoeverre moet je advies aannemen? Ja, je moet aannemen? in ieder geval openstaan voor meningen. En je moet leren... Wat ik wel, wat ik wel dan be, uh, mooi vind, is dat ik wel wat beter heb leren wegen. Weet je wel, mensen die dingen zeggen. Dat je op een gegeven moment weet van... Oké, okay, nou ja, die persoon zegt dit nu, maar daar til ik niet zo zwaar aan. Of die zegt dat, oh, dat vind ik heel belangrijk. Dat je dat op een gegeven moment wat beter leert inschatten. En uh, daar een beetje... Ja, je, mee, meer je eigen plan dan intrekt. Dat je niet ook dingen je heel erg laat aangaan. Dat het allemaal niet heel erg persoonlijk hoeft aan te komen. Per se. Ja, <laughs> ja. is het bij jou persoonlijk aangekomen? Um, ja, nou ja... Uh... Ja, op sommige momenten komt het natuurlijk heel persoonlijk aan. Je, van een soort van anonieme situatie kom je ineens in een enorme spotlight. en uh, Waar ik voor World of Earth optrap met mijn beentje. En uh, ook vaak genoeg muzikaal behang was. En uh, Mensen hadden een leuke avond. Die zag ik vervolgens. Delivery. gewoon ja, En die zag ik vervolgens uh, nooit weer of zo. En er kwam niks van in de krant en niet op de radio. En nu in ene met World of Earth, toen het zo ineens uh, losging. ging... Iedereen had een mening over je. Nou, dat vond ik wel uh, moeilijk in het begin. Ja. Over hoe je eruit zag, hoe het klonk, of de band goed was. Uh recensies van live shows En dat je denkt van, ja, maar die recensisten wisten helemaal niet... dat de monitors het niet deden. Ja, tuurlijk zit het een af en toe naast Ja, potverdorie, <lacht> weet je wel. Uh, ja, dat in het begin kun je daar moeilijk tegen. ja En nu nee. en gaat het dan allemaal wat beter. En, en als je dan uh, midden in de nacht probeerde om Los Angeles te bellen... om te horen hoe het daar nou zat met die platen... Ja. heb je toen wel eens gedacht van, zat ik maar in de schoenenruis? Nou, jawel. Ik heb wel eens gedacht, als het zo moet, dan... Uh, nou, dan Laat mij maar gewoon amateurmuzikant blijven, ja. ja. Gewoon lekker overzichtelijk. Maar dat zijn maar kleine momentjes hoor. Oké. Okay. Die, die, die vliegen voorbij, die, die momenten. Maar er zijn momenten waarop je denkt van, oh lekker, weet je wel, negen uh, tot 5, je trekt die deur achter je dicht en de rest, uh, de sores is verder voor uh, degene die jouw loon betaalt en dat is het dan. Ja. En uh, dat is ja, lekker makkelijk, denk ik dan soms, maar daar kies ik absoluut niet voor. Nee. Als zangeres heb je het allemaal meegemaakt, ben je daarin gegroeid. Heb je daar als, als persoon, als, als mens ook iets aan gehad... en al die ervaringen die je zakelijk uh, ondergaan hebt? Ja, tuurlijk. Ja? Ja, de, het is zo verweven met elkaar en uh, het, het is bij mij niet zo... Uh... Er is niet een duidelijke scheidslijn tussen zakelijk en privé. En dan ben ik ook nog eens een keer met de drummer. Dat is al zo'n... De drummer van de band. Ja, dus het speelt zo'n rol in ons dagelijks bestaan. Dat dat niet... Tijdens avonds zeggen we wel eens... Krijgen nu die laptop dicht en gewoon de Desperate Housewives aan. En dat is het dan. Weet je wel, even niet meer nadenken over... Is het de zetlijst wel goed in elkaar? Of we moeten nog achter dit of dat aan. Of nog even die mailen. En... Uh, dat, dat doen we wel, maar het, is, het gaat zo in elkaar over. Ja, het lijkt me heel erg leuk om met je vriendje in de band te zitten... en het lijkt me ook heel erg vervelend. Nou, nou ja, ik heb het nog nooit als heel erg vervelend ervaren. Behalve helemaal in het begin, toen het ontstond eigenlijk. Dus toen er ook wel wat veranderingen binnen de band uh, plaatsvonden. En uh, toen was, vond ik het wel moeilijk. Omdat er ook zo'n vooroordeel aan hangt van... Weet je wel, uh, als, als je uh, ja, een zangeres uh, uh, doet, weet je wel, gaat met de muzikant van de band, oeh, dat is genoemd te mislukken. Of, uh, of, of dat je zo elkaars mening dan over gaat nemen en zo. Dus we deden in het begin heel erg ons best om elk vooroordeel maar een soort van geforceerd te vermijden. dat sloeg helemaal nergens op. <lacht> nee. Nee. Weet je wel, weet je, echt heel bewust maar niet naast elkaar gaan zitten. Of uh, nou echt dat je denkt: van, wat zijn we nou toch in godsnaam mee bezig? Ja. Maar het lijkt me ook in die zin zo moeilijk, omdat jullie uh, thuis, uh, stel ik me zo voor, is dat één is op één. Gaat mm -hmm. het om de muziek, dan, dan ben jij toch de baas, uh, ja. uiteindelijk? Nou ja, ja, dat klopt dan wel wat je zegt. Tuurlijk is het soms wel, staat de Bartse handen, zullen zeker jeuk, op het moment dat ik met een studiodrummer uit L.A. Weet je wel, mijn plaat aan het maken ben. Tuurlijk. En dat vind ik natuurlijk soms ook wel eens. Dat ik denk, ja, ja, dat zal toch, het voelt natuurlijk best wel eens gek. Maar wij praten daar wel veel over. En, uh, en Bart is daar... Uh, ja, ik heb gewoon een heel bijzondere man. Ik geloof je zonder meer. Maar toch <gül> is het een drummer die wil spelen... Ja. en die eigenlijk op jouw plaat wil spelen. En dan moet jij toch tegen Bart zeggen... Ja, ik heb een ander idee daarover. Ja. Nou, maar Bart loopt daarin voorop dat hij zegt van... Luister, als jij met Vinnie Coliuta een paar platen terug... of zoals nu uh, uh, uh, met Chamberlain, wat allemaal een soort van... Inspiratiebronnen voor hem zijn, dan heeft hij zoiets van: ik ben, weet je wel, tuurlijk, het uh, jeugt dat dan. Weet je wel, dat, dat, dat zegt hij ook. Ja, hij heeft zin om te spelen, zegt hij dan, weet je wel. Maar tevens even ziet hij een soort van zijn helden in de studio aan het werk. En hij, dat vindt hij ook zo waardevol. Ik bedoel, wie krijgt die kans? Wie, wie, wie als drummer ziet zijn voorbeelden één voor één voorbij komen in een studiosituatie, in een plaatopname? Dat is ook. Weet je, dus je kunt natuurlijk het lijkt kijken. me geweldig, Ilse, maar ik denk toch dat hij zelf wil spelen. Ja, nou, je moet natuurlijk eigenlijk gewoon zelf vragen. Maar dit is, zo voelt het voor mij. En ik denk dat ik zijn gevoel daarin goed... Uh goed weergeeft. Maar ja, dan moet je met hem zelf even een <lacht> gesprek aangaan. <lacht> Oké. Okay. Uh, ho hoe zit het dan met die, met die doorbraak? Ben je daar sowieso nog mee bezig? Uh, speelt het uh, ja, ergens nog in, de, in je achterhoofd van nou, als het, als het even kan... wil ik toch een keer nog die sprong wagen of, of is het voorbij? En... Nee, ik... Uh, uh, ik, ik ja, het is nog steeds uh, onderdeel van de droom... En het is gewoon, ja, uh, ik ben wel realistisch hoor. Ik, ik besef mij dat uh, natuurlijk, hoe ouder ik word, dat die kans hoe kleiner wordt. En, maar goed, het betekent niet dat hij niet meer aanwezig is. En ik denk, uh, bij elke plaat van nou deze plaat is uitermate geschikt uh, <lacht> ja. voor internationaal. Dus maar dat ook... denk ik nu ook weer. Dan denk ik ja, ooit moet het erin zitten. <lacht> Je wilde iets van Dolly Parton horen. Uh, Little Andy. Wat heb je met Dolly partner? Ja, dat kan wel iets me voorstellen. Uh, waarom juist dit liedje? Nou, jij ja, vroeg me van... Goh, heb je een liedje waar, waar je iets bij kunt vertellen? En uh, toen dacht ik van... Nou, het is misschien wel leuk om een liedje te kiezen... van een van, van de liedjes waarmee ik het eerst op televisie was... toen ik uh, een jaar of... Uh, ik denk dat ik elf of twaalf was of zo. En ik had... Uh, Echt zo'n zo pruikje, zo'n blond. Want ik was eigenlijk een soort van halve jongen. En, maar ik had dus een mooi pruikje, lang haar en uh, cowboyhoedje. En, uh, en uh, mijn moeder had van uh, bonte boerenzaddoeken... had ze een heel soort van mooi uh, rokje toestand gemaakt. Het zag er uh, uitermate schattig uit. En toen was ik de gast bij Telekids <lacht> bij Jelena oh, ja. Moors oh, ja. En uh, nou, dan zong ik dat liedje. En ik dacht, dat vond ik wel leuk om weer eens even terug te horen. Late one cold and stormy night I heard a dog barking Then I thought I heard somebody at my door knocking I wondered who could be outside in such an awful storm And then I saw a little girl with a puppy in her arms Before I could say a word she said, my name is Sam. And this here is my puppy dog. Its name is Little Andy. Standing in the bitter cold in just a ragged dress. Then I asked her to come in and this is what she said. Ain't you got no gingerbread? Ain't you got no candy? Ain't you got an extra bed? For me and Little Andy. Ain't got no Ain't got bed got candy? bed me and little Dolly Parton, uh, Little Andy heb je meegenomen, uh, Ilse het Lange. Uh, eigenlijk is het wel weer uh, een soort van toevallig ook, want ik wil je nog een fragmentje laten horen. Dat kwam ik toevallig tegen, vond ik eigenlijk zo'n ontzettend leuk fragmentje. Yielse het Lange in Sesamstraat. Nou ja, wat gemein zeg! Mogen we geen eens niet spelen? Nee, en het klonk ja. net zo mooi! Ja, ja. ja. ja. Nou, wat moeten we nou gaan doen? Ja. typisch weer, typisch arts. Ja. Nee! nee. nee. Pido. Nee. Hoi! Gaan jullie hier spelen? Nee, nee dat mag niet meer van aard. Nee. mag niet. Nee. nee. Nou, wij wouden daar spelen, dat mocht ook niet. Nee. Oh, wow. hè? Dus jullie zijn ook straatmuzikanten. Wat leuk! ja. ja. En we dachten van, nou, dan gaan we wel naar Sesamstraat, want hier mag het vast. Nou, nee. hier mag, mag het dus ook niet. niet. Nee, nee. En, en alleen maar omdat Aard niet kan slapen. En, en, en, wie ja, slaapt er nou ja. overdag? het ja, wacht eens, dus, wacht eens, wacht eens, huh? We kunnen toch ook een slaapliedje spelen? Wow. Oh, ja, wat oh, een, een goed idee. Wow. Ja, Aard. Oh, en wij hebben wel een liedje waar het gaat over slapen. Zullen oh, we dat wij? gaan wij? spelen? Oh, ja, leuk! Ja, kom. Ja. Ja. Five hundred and nine Let she Slowly jump over Me Your As soon mama. as I She's try To get you She's off my mind I feel Another dream night Watching them move Across the sky, cursing the sun. Cause I know it has one again. Oh, I breathe in and breathe out. Dat is voor een lawaai, zeg! Nee, hè. Nou, aai! Kun jij die nou zijn? Ja, Natuurlijk, Aar. Ken jij die dan niet? Nee. Dat, dat is Ilse de Mange. Oh, ja? Die is heel beroemd. Oh, oh. Vind je dat niet mooi? Ik heb nog helemaal niks gehoord. Oh. Een keer voor de straatvroest. Doe het ook niet voor niks. Ja? Ja, goed zo. Lief toch? Ik vind het leuk, ik vind het goed. Nou, nah, leuk om terug te worden. Goed gekeurd door meneer Aert. Ja, geweldig. Nou, dat is toch een hoogtepunt te noemen, hoor. Ja, ja. Maar ik vind het zo toevallig dat jij met een kinderliedje van, van Dolly Parton komt... en dat wij dan uh, jou ook terugvinden in Sesamstraat. Ja, dat is toch wel apart, ja. ja. ja ik maar, wist dat ook niet, ja. Heb je iets met, met kinderliedjes? Vind je dat, dat extra leuk? Of, of? Nou, nou, nee, niet, niet specifiek. Ik, ik vind het wel geweldig dat ik in Sesamstraat mocht komen. Dat vind ik zo leuk, ja. ja? Ja. Hoezo? Want daar kijk je zelf naar als uh, ja, kleintje? Tuurlijk. Ja, natuurlijk. Daar groeit bijna iedereen mee op. Weet en als je daar dan... Dat is zo bijzonder. <laughs> ik vo, ik daar hoor je dat ik leuk, dat vermeer ik. Dat ja. Bijzonder. Oh. <laughs> uh, uh, Woody Guthrie uh, heeft ooit die, die kinderplaat gemaakt... met al die kinderliedjes. Zou dat iets voor je zijn? Nou, ik heb niet zo, ik heb, daar heb ik echt nooit over nagedacht. Ah. Misschien als je kinderen hebt. Ja, misschien. Ja, <lacht> misschien ja, dan, ja. Ja. Moeilijk te combineren, hè? Ja, Anouk heeft dan nou drie, drie kinderen. Mm -hmm. Ja, ja. Dus het kan wel. <lacht> het kan wel. Ja. Uh, iedereen vraagt het me tegenwoordig. Dus oh, en, dan, en wat zeg je dan? Dan zeg ik goh, iedereen vraagt het me tegenwoordig. <lacht> en en uh, ja, het is. Weet je, ik, ik, ik zie mijzelf. Ik, ik kan best wel goed met kinderen vinden. Ik vind het echt heel erg leuk. Maar. Um, ik, ik, het schijnt dat je op een gegeven moment zoiets voelt van... ja, en nu moet het dan ook maar gebeuren. En dat heb ik nog niet. Ja. En dan hoor ik, en vraag ik als met hoe, hoe oud was jij dan? Toen je kinderen kregen zeggen ze, oh, 35, 36. Ik denk, en dan voelt het toch nog als een opluchting zo van... Oh, dat heb ik nog even. <laughs> je hebt nog zoveel ja. te doen. Je moet nog ja. zoveel ja. praten Ja, ik wil maken. nog teveel of zo, ja. ja. Ik wens nee. je daar erg veel succes bij. En alles wat je nog uh, gaat doen, uh, Ilse. Dank je wel. Wat ga je dromen vannacht? Oh, dat weet ik nog niet. Nee, dat weet ik nog niet. Dat, dat, dat weet ik nooit van tevoren, eigenlijk. Geen idee. Een mooie show in Ahoy. Ja, ja. ja. Op 21 maart. Dank je wel. Ik dacht dat je zou zeggen, een grammy hoort of zo. Oh, ja, kijk, nou ja, nee, ik ben dan meteen weer te realistisch. Dan denk ik, ja, ik weet echt niet wat ik ga dromen vannacht. Dromen mag je alles. <laughs> Oké, okay, nou, dan die grammy maar dan. <laughs> ja. Dank je wel voor het gesprek. Succes met, met Incredible. Dankjewel. En uh, een hele goede nacht. U hoorde Mark Stakenburg in een gesprek met Ilse de Lange in een aflevering van Voor Eén Nacht. Een bijdrage van de KRO, eerder uitgezonden in januari 2009. Op vrijdag 27 mei is Ilse de Lange te zien bij Van der Vorst ziet sterren. De eerstvolgende twee concerten in het Openluchttheater Caprera op 4 en 5 juni die zijn al uitverkocht. Maar wie weet maakt u nog kans bij het parkfeest in Oosterhout. Ilse de Lange vierde gisteren haar 34ste verjaardag. Ietsje verder al is gekomen onze krasse knar zometeen in het laatste uur van onze uitzending. En dat is componist Ruud Bos, de tweede verjaardag. Vroege vogel met wat jaartjes op de teller. Hij werd eerder dit jaar 75 jaar. Een muzikaal multitalent, waarvoor we zo meteen een heel uur de tijd hebben. En in dat uur gaan wij ook een quiz spelen. En uh, mocht u daarin winnaar kunnen worden, dan krijgt u twee kaarten om een prachtig concert bij te wonen. Dat is een concert, een hommage aan Ruud Bos in samenwerking met het uh, Metropoolorkest op zondag 22 mei in de Schouwburg van Amsterdam. Amstelveen. Dus mocht u daar aan deel willen nemen... u moet namelijk gaan raden van welke televisieserie of film... het korte muziekje wat u straks gaat horen is. En dat is geschreven, gecomponeerd door Ruud Bos. 0800-1121, 0800-1121. Wanneer u denkt dat u de muzikale pennevruchten van Ruud Bos gaat herkennen... en kans wil maken op kaartjes voor die hommage. In Amstelveen op zondagmiddag 22 mei. Het is nu kort voor een uh, tijd voor een kort journaal. En daarna zijn we weer terug met een heel uur. Ruud Bos, tot zo.